Paulie Harris, hard skips beat, is met 11 plaatsen de snelste stijger van deze week. De snelste dalers, dat zijn uh, Don Omar, Danza, Caduro. Even kijken, Jesse G, but nobody's perfect. En uh, per nog één, David Guetta, Typhoon, Little Chris a Little Bad Girl. Alle drie zakken ze acht plaatsen. Katy Perry, Last Friday Night en Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, zijn met 17 weken het langs genoteerd deze week. Kijk nog een heel op snel boek in 1960 de Flintstones, een Amerikaanse animatie wordt voor het eerst uitgezonden op tv. 2030 september bij de Olympische Spelen in Sydney. Prolongeert de Nederlandse hockeyploeg de Olympische titel. Zuid-Afrika dus werd in de finale verslagen. Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. love love love love love love Only thinking about themself alone Listen, me keen no baby tell him me all my sound I know them little boy they will lose a brown me alone I make making start to moan and groan here and your lost strong like a stone girl They make the 16 tice, then my key legs Love oh, it. you got me a candy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 Zomer van ZFM ZFM Zandvoort 106.9 FM ZFM En de single bounce hoorde je. In de vijfde week doen ze het weer goed van 20 haals omhoog naar nummer 12. En voor David Get en Titanium, die stonden trouwens op 15. Er zitten dus twee plaatsen tussen de Jim Place Heroes en Adam Levine Stereo Hartzak van 10 naar 14. En van 6 zakken naar 13 zijn de Crystal Fighters en Applaus. Bijna tijd om de top 10 in te gaan. Maar eerst ook voor jou nog de plaat die de beste week achter de rug van 22 omhoog naar nummer 11. skip, skip, skip, skip.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 It's like, What? let's have a team tour Playing with this lady it's a sign I'd agree for My vibes keep going up and down like a seesaw Should've just taken her to the cinema to seesaw. saw oh, she let me stick with her I figured her figures are sure, short when Plus I got a lead from the back, I'm a skipper I hit my heart, skip, skip, skip, skip <laughs> Skip, skip <laughs> a <laughs> beat <laughs> Yeah, on, a me around. Right.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 Nou, de nummers 40 tot en met 21 nog weten. Vanaf 5 uur staat de nieuwe lijst weer op de site van CFM. www.zfmzandvoort.nl Even links op de vrijdag klikken en dan bij 3 uur de Euro Write Down. Dan staan ze alle 40 netjes onder elkaar gerangsticht op volgorde. Op nummer 20, Jennifer Lopez en Lil Wayne. I'm into you. Van 14e week zakken van 13 naar 20. Van 15 zakken naar 19 in de 9e week. Ina Flo Rida, de club rocker. Jean-Paul, Alexa Jordan, got love you. stijgen nog steeds langzaamaan. Of van 19 naar 18 deze week. De move uit, Christian Galewa. Moves like Jagger Zak 3 plaatsen in de 15e week. Don Omar. Danse Caduro. Verdubbelt zijn plek. 12 weken in de lijst. Vorige week 8. Deze week 16. Daviguetta. Siaat. Zijt. In de 5e week 6 plaatsen. Omhoog. Van 21 naar 15. De Jim Clay. Zero's. Animal Levine. En Stereo. Hearts. In de 9e week zak het. Van 10 naar 14. Crystal Fighters. In de plaats. zak ook. Van 6 naar 13 in de 11e week. En Colvin Harris. En Clears Bounce. Gaan weer goed door. 8 plaatsen winnen in de 5e week. Van 20 naar 12. Rolly Meurs, De snelste. De stijger dus van deze week, hij veert zijn plek. 22 vorige week, 11 deze week. En dat alles in zijn vierde week. Een plaat die ook vier weken in de lijst staat. Is van Broke Fraser. Something in the water in de vierde week omhoog. Van 16 naar nummer 10. www.zfmzandvoort.nl Heb je een baan? Dans voor Jennifer Lopez en haar papi in de zevende week gaat zij omhoog van 12 naar nummer 8. En voor de eerste van de vier zitten blijven, nog 3 te gaan, dus Rio Miss Sunshine. in De zevende week blijven zitten op nummer 9. Brooke Fraser, Something in the Water maakt de top 10 compleet. Zij gaat van 16 naar 10 en dat alles in de vierde week. Something in the Water. Het is alweer 2,5 minuut over alle vijf. Veel te laat dus, maar daar komt hij dan boven. Westkust, die bericht. Toch maar eens kijken wat het weer dan gaat doen. De zon die schijnt vandaag voluit en blijft droog. Een de zuidoostelijke wind die waait niet meer dan zwak. De temperatuur stijgt vanmiddag naar waarde rond de 24 graden. Vernaast en de komende nacht is het helder. En bij een bijna wegvallende zuidelijke wind is er kans op mist. De temperatuur die daalt. Van ongeveer 12 graden. Morgen alweer de 1e oktober van 2011 is het ook prachtig. Na zo'n weer volop zonschijn het blijft droog. En het wordt in die middag opnieuw warm. Een middagtemperatuur van ongeveer 23 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het nog steeds uh, helder. En bij vrijwel geen wind is er opnieuw kans op wat mist. De temperatuur daalt dan naar een graad of 12. Zondag is het ook nog prachtig na zo'n veer, er wordt veel zonneschijn. Maar dan begint er toch al wat sluierbewolking binnen te komen. Het blijft sowieso droog en het uh, wordt in de middag warm. Maximaal 23 graden op die thermometer. De wind die gaat uit Zuidwesten waaien, zwakte matig verkracht. En na het weekend.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 Lala la. op vrijdag bij jouw afende niet betrouwbaar maar wel origineel heel like sterk with just can't help I the street. De zitten blijven van deze week... ...vinden we op nummer 5. Negen weken in de lijst Snow Patrol... ...en Call It Out in the Dark. We gaan even uit onze eigen lijst wegstappen... ...en kijken we even in de... In de, de, de, echte, de 40. En voor Nederland gelden de ...enige echte top 40. En daar drie nieuwe binnenkomers op 33. Jason Rulo It's a girl. Body and Soul van uh, Tony Bennett... ...en Amy Winehouse komen binnen op 32.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 In plaats van James Morrison die vorige week nog op 11 stond. In de vijfde week komt hij dus tot 10 binnen knallen. Slave to the music deze week op nummer 4. 3 binnenkomen, binnenkomen, doorgestroomd. James Morrison, slave to the music. Vorige week zat hij er ook al net niet bij. Hè? Toen was hij 11e in plaats van 10e. En nu dus 4 in plaats van 3. Van 4 naar 3 gaan trouwens de Hot Shell raid. Tonight, 8 tonight, weken nu in de lijst.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 vorige week op twee blijven steken Rihanna en Mendown Down daarvoor Hotchel Ray Tonight Tonight op nummer drie ja. nog één zitten blijven te gaan vandaag en dat is inderdaad nog steeds dezelfde nummer één dus als vorige week The Red Chili Peppers die Adventure of Rain Dance Maggie ondertussen al weer elf weken in de lijst daarvoor dus uh, met uh, Rihanna Mendown die staan nu negen weken in de lijst blijft dus ook zitten op twee Hotchel Ray Tonight Tonight maakt op drie kom slick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 En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Freddy van met het NOS Journaal. In de Portugese steden Lissabon en Porto hebben meer dan 100.000 mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. De nieuwe centrumrechtse regering heeft strenge bezuinigingsmaatregelen.